In het Belgische Wetteren begint de komende dag de berging van de laatste wrakstukken van de goederentrein met chemische stoffen die op 4 mei ontspoorden en ontplofte. Maandag begon de Belgische spoorbeheerder Infrabel met het weghalen van de tankwagons met chemische stof. Zeven wagons worden in stukken geknipt zodat ze vervoerd kunnen worden. Andere wagons kunnen over het spoor worden weggebracht. Vervolgens wordt de verontreinigde bodem rond de ramplek gesaneerd waarna tot slot het spoor kan worden hersteld. Bij het Darten heeft Michael van Gerwen als eerste Nederlander de finale van de PDC Premier League gewonnen. De man uit bokstol won in de O2 Arena in Londen met 10-8 van de favoriet Phil Taylor. Hij moest erbij een achterstand van 5-2 inhalen. De winst levert hem 180.000 euro op. Dan nog het weer. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. Morgen zijn er veel wolken, maar in het noorden schijnt ook af en toe de zon. Plaatselijk is een bui mogelijk. Het wordt 13 tot 17 graden.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 Ik zit nog een beetje na te trillen van alle avonturen vanavond. Vooral natuurlijk uh, ja, de tweede voorronde van het Songfestival. Ik vind het gewoon allemaal heel spannend. Ik ben ook heel erg, uh, uh, altijd heel betrokken bij het Songfestival. Ik, ik kijk het ook altijd heel erg graag. Dus ik zit gewoon op een of andere manier in een hele spannende vibe. De, ja, daar zal ik je verder niet mee lastigvallen. Het programma is gewoon het programma zoals altijd. Je kunt bellen met vragen. En als er dan iemand is die een antwoord weet, dan belt diegene ook met het antwoord naar 0800 1121. Uh, je kunt ook even mailen als je dat makkelijker vindt naar Een tweet sturen naar Nachtzuster. Of uh, chatten tijdens dit programma, dat kan ook. En de chat is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon eventjes op de chat klikken en dan kom je op de chat. Zo eenvoudig is het allemaal. Maar toch heb ik dan in mijn achterhoofd, zo op deze donderdagnacht... dat we misschien, heel misschien, over 48 uur... met z'n allen toeterend door de straten rijden... Helemaal in totale verrassing, omdat het dan Anouk wel gelukt is om het Songfestival. En dan hoef, je, hoef ik je natuurlijk op donderdagnacht niet meer lastig te vallen. En we doen het ook gewoon, vragen, antwoorden hoeven helemaal niet over het Songfestival te gaan. Maar gewoon voor mij nog eventjes voor dat gevoel, voor dat hart onder de riem voor Anouk. MUZIEK Oh it seems my thoughts are Ik zou nu denken dat de studio vol zit. Maar we hebben gewoon een live versie uit de computer getrokken. Die een keertje is, uh, is opgenomen. En waar dus publiek bij aanwezig was. Maar oh, oh, oh wat deed ze het goed. Hè? Ja, nou, ik, ik moest er toch nog eventjes, uh, eventjes, gewoon eventjes positieve vibes naar Malmö uh, sturen. In de hoop dat het helpt. En we zaterdag niet allerlaatste worden. Dat zou zomaar kunnen. Nu weer gewoon over naar de orde van de dag. Vragen en antwoorden. Geef je vragen gewoon door via 0801. 1, 1, 2, 1. Joop, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Um, het gaat over. Uh, ja, of je. Uh, nou, het voorbeeld is blik op de weg. Dan zie je mensen die in beeld komen. en dan hebben ze voor elkaar gekregen dat ze bijvoorbeeld. Ik geloof dat dat heet geblurred worden. Hè? Ja. Dus dat, dat het gezicht uh, niet meer herkenbaar is. Mm -hmm. Nou, dus daar schijn je dus recht op uh, te kunnen maken. Maar dan is die stem, die is gewoon wel herkenbaar. Dus ja. iedereen die die stem kent, die weet gelijk, van, oh, dat is die en die. Ja. Dus dan schiet dat eigenlijk niet op. Heb je daar geen recht op om ook die stem, uh, zeg maar, uh, onherkenbaar te laten zijn? Um, dat is een goede vraag. En, en uh, sowieso... Uh, dat, dat met dat gezicht, dat is dus wettelijk zo dat je, dat, uh, dat je daar uh, aanspraak op kan maken, omdat nee. Uh, onherkenbaar. nee. Ook niet. Nee, nee, dat is niet zo. Het is, bro, het is wel ingewikkeld, hoor. We hebben het er wel eens over gehad, zo nachts. En ik heb zelf ook wel bij televisieprogramma's gewerkt... waar we daarmee te maken kregen. Het is een soort overlapping tussen portretrechten... en andere, andere uh, rechten en uh, mogelijkheden. Maar eigenlijk is het advies, als je niet op televisie wil komen... en je ziet een ja. camera, om onmiddellijk alleen nog maar te zeggen... dat je niet op televisie wil komen... Want, ja, want dat is dus wel uh, uh, toereikend. Dat dus, wel, dus ja. Dan heb je wel degelijk rechten dus. Nee, maar bij Blik op de Weg... De mensen die op het moment dat die camera eraan kwam... en het enige wat ze gezegd hebben... ik wil niet op televisie en verder niks... die ja. mensen, die, um, die zie je ook niet bij Blik op de Weg. Dat is niet eens dat ze gebleurd zijn, die zie je gewoon niet. Dus ik denk dat de mensen bij wie het gezicht dus onherkenbaar uh, gemaakt is... dat daar aangevraagd is van, uh, nou, uh, mogen we dit uitzenden, Joop? En dat jij dan zei van, nou, nee. En, maar mogen we het dan uitzenden als we je gezicht onherkenbaar maken? Nou, dan mag ja. het wel. Dat het zo gegaan is. Want als jij gewoon... Uh, er komt een politieagent aan sowieso om jou te vertellen wat je verkeerd hebt gedaan. En jij zegt onmiddellijk ik wil dit niet, dan, dan, kunnen, dan mag je het niet uitzenden. Maar als ze, als ze zeggen van... goh, meneer Joop, waarom reed u zo hard? En jij gaat antwoord geven terwijl je de camera ziet... dan geef je ja. impliciet al toestemming. Want je ziet de camera en toch geef je antwoord... en dus werk je mee aan het televisieprogramma. Het is een beetje oh. een grijs gebied. Oké, okay, maar in ieder geval is het wel duidelijk... dat je als je meteen zegt van ik wil dit niet... Dat daar uh, aan voldaan moet worden gedaan? Ja. Oké. Okay. Maar dan, het is heel lastig, want dan moet je ook alleen maar dat zeggen. En dat is voor ons op een of andere manier heel lastig. Ja, maar want... ik, vind het, ik vind het toch wel een duidelijk verhaal. Dus je hebt, dat recht heb je wel om niet op televisie ja. te... Ja. Oh, ja, maar het wordt weer lastiger als nee, je... maar de... jij hoort helemaal geen antwoord te geven, Nee, je moet. Oh ja, nee, dat is ook zo. Maar het, het, we zitten nog steeds in het grijs gebied. Want um, uh, als jij de camera niet ziet, wordt het een ander verhaal. Ja, ja. Dat is eigenlijk dan, nog veel erger. Maar dan uh, is de maker, zeg maar, de filmer, die, die, die, die heeft denk ik de plicht om jou te attenderen op het feit dat, die, dat je gefilmd wordt. Ja, en dan? Uh, dan moet hij dus eigenlijk impliciet uh, toestemming vragen. Ja, maar dat, dat, het is wel interessant als iemand dat weet om er even over te bellen. Want ik heb bijvoorbeeld. Ik werd een beetje benauwd van uh, het programma Rambam. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Daar, daar was, iemand was in de koffer gegaan, uh, uh, bijvoorbeeld bij zo'n vaag bureau waar ze, waar ze uh, uh, uh, kaartjes voor voorstellingen voor, doorverkochten. Ja. En die is undercover, heeft ze opname gemaakt. Ja. En op het moment. Die zijn uitgezonden. Terwijl ik kan me niet voorstellen dat op het moment dat je toestemming daarvoor vraagt. dat iemand zegt: ja, hoor, zend het maar uit. Ja, die worden dan voor het blok gesteld of zo. Maar misschien nemen ze ook wel risico's met dat soort programma's. Want er was ook inderdaad uh, iemand die kwam in een uh, rare situatie. omdat hij. Uh, dat was een pandjeshuis. En die kocht uh, gestolen spullen. Hmm. En die, die kwam vol in ja. de camera die verkopen. Ja. Nou, als hij als daarover na had gedacht, had hij dat niet uh, toegestemd. Nou ja, ja, dat vind ik dan. Ik vind het idioot. Want ik vind als je namelijk. Als je, kijk, als wij samen in de lift staan. En ja. uh, jij zegt tegen mij. Wat vind je van? Um, nou, wat vind je van Frank Dumos, Wat mijn uh, uh, uh, prese, collega-presentator is. Die net weggaat uh, van Casa ja. En ik zeg... Nou, dat vind ik toch zo'n ontzettend knappe man. Dat is het... Uh, p -p -p -p -p. Dan, dan is het ook dat ik... Ja... Misschien overdrijf ik het een klein beetje. Of misschien uh, heb ik juist een goede dag. Of misschien uh, denk ik van, goh, jij zal wel graag willen horen... want jij hebt ook van dat mooie grijze haar, dat, dat dat mooi... Weet je, het is soms dan geef je ook een sociaal antwoord. Of je maakt er een wat mooier verhaal van... of je vertelt het wat leuker. Of, en, dit is, en dat wordt dan uitgezonden als van, nou, dat, uh, dat uh, vindt ze er echt van. En dat vind ik vreemd. Ja, je wilt er naartoe dat soms dingen anders overkomen of verdraaid lijken. Of... Ja, ook nog eens een keer. Je kunt het ook nog eens een keer knippen. Dus ja, ik, ja. ik ben wel... Ik ben wel nee, en ik weet wel dat het zo is. Ik heb bij radio, weet ik, omdat heb ik me er wel eens in verdiept. Maar ik kan bijvoorbeeld uh, uh, ik kan mijn moeder opbellen. En dan, kan ja. ik, uh, en dan zeg ik niet dat ze op de radio is. En dan zeg ik, uh, mam, vertel nog eens een gênant verhaal over vroeger. En dan zit ze dat te vertellen. En dan is het allemaal op de radio. En dan, uh, uh, en dan kan zij eventueel achteraf een klacht indienen. Maar dan is het al gebeurd. Dan is het al ja, op de radio gebeurd. Uh, dat bijvoorbeeld uh, een regel moet komen dat het heel erg duidelijk moet zijn. Van ik, uh, Nu kom je zeg maar, in de media of nu wordt je gefilmd. Dat, dat, uh, oh, officieel ik, uh, moet dat ook. Ik mag officieel mag ik niet iemand opbellen en niet zeggen dat die op de radio is. Maar als ik weer zeg met Astrid Jong van de Radio 1 dan mag het weer wel, want dan zou jij uh, kunnen begrijpen... dat ik van Radio ja. 1 ben en dus een journalist... en dat het dus ten behoeve van een uitzending is. Maar nu ligt de macht zeg maar, bij de media en de ja. onmacht bij, de, bij, de, bij het publiek. Terwijl, als je erover nadenkt... dan zou uh, de media heel erg uh, duidelijk moeten zijn in zijn intenties. Ja, de, dus, maar ja, dan maar, krijg je die, vaak weer uh, boven de, de onderste steen niet boven. Als ik een ticketbureau opbel en ik zeg: Joh, uh, vertel eens, doen jullie wel eens oneerlijk? Dan zegt hij: Meneer, nee, wij doen eigenlijk nooit oneerlijk. Ja, nee, en dan is er weer een regeltje dat het uh, een bepaalde uh, maatschappelijk nut moet hebben of zoiets. Ja. Uh, dat het dan wel mag. Ja, ja. Maar, als het maar, redactioneel dus, informatief iets toevoegt, dan wordt het wel allemaal heel, uh, heel ingewikkeld. Maar, maar waar we het nou over hebben, dat is eigenlijk de mediawet. Nou, nee, niet eens. Nee, een deel valt ook weer onder andere wetten. Want er valt ook iets onder portretwet en rechten. Dus het is een heel grijs gebied. Maar Joop, als je het goed vindt... Kijk, ja. als, als iemand er alles vanaf weet, dan moet hij maar even bellen. Maar het is wel heel ingewikkeld en gecompliceerd. Want het is heel erg, ja, maar als dit dan en als dat dan... Maar, maar ik, ik, maak, ik maak stiekem even een subvraag van jouw vraag. Namelijk, als je uh, uh, iemand onherkenbaar maakt op televisie, moet je dan ook zijn of haar stem onherkenbaar maken? Ja, dat ja, vind dat ik namelijk was... wel een interessant. Dat weet ik namelijk helemaal niet. Dus daar ben ik eigenlijk zelf wel benieuwd naar. Ja, dat was eigenlijk ook de vraag. Nou, hartstikke goed, Joop. Ja, sorry dat ik zo lang nodig had om die vraag even te noteren. Dankjewel. Nou, bedankt hè. en uh, fijne avond. En we hebben gewoon jouw stem zo gedraaid dat niemand hoort dat jij het bent, hoor. Oh, godzijdank. dank. Ja. dat noem ik me ook altijd. Ja, ik anders. wist dat je je daar zorgen over maakte. Dag, Joop. Oké, okay, doeg. Dag. Freek, goeienacht. Dag, als je, de Freek, inderdaad. Hallo. Ik heb eigenlijk twee dingen. Eén is een beetje serieus, ander is meer uh, een beetje voor de leuk. Oh. Nou, begin met de serieuze. Ik ja. uh, werk s'nachts, ja. Ik ben, daarom ben ik u ook wel erg. Ja. Ik kreeg vanochtend in ons hotel een hele groep Chinezen die aan het waren, heel vroeg aan de balie, met een stapel aanzichtkaarten. Zij probeerden mij duidelijk te maken van, kunnen jullie dat versturen? En nou, met een iPhone-vertaling enzovoort <laughs> begreep ik het al. Ik had het al ja. begrepen door jarenlange ervaringen, blablabla. Maar ik pakte die aanzichtkaarten aan met tulpjes, klompen, molentjes, je kent dat wel. Ja. En die moeten dus opgestuurd worden naar China. En ik kijk erop en het is volledig geadresseerd in allemaal Chinese hierogliefen. <lacht> ik vraag me af, komt dat ooit aan bij PostNL? <lacht> ja, dat gaat, dat gaat natuurlijk gewoon de computer in... waar, ja. waar ons, al onze uh, steeds ellendiger wordende handschriften uh, gelezen moeten worden. Maar ja, spreken die ook Chinees? Ja, dat is dus, dat vroeg ik mij dus af, want ik probeerde dus eigenlijk te maken van joh, doe ze lekker thuis op de bus en dan komen ze aan. Maar nee, het moest echt hiervan aan. You'll send it from here, weet je wel, uit de iPhone. En ja goed, dat was dus, er zat een postregel op en voor de rest was het aanbraak en radra. En ik vraag me af van, hoe werkt dat bij PostNL? Uh, ja. Komt dat überhaupt ooit aan? Of komt dat in over 100 jaar pas aan? Of uh, gaat het in de papierbak? weet ik veel. Ja, precies. Dat iemand zich gewoon mee naar huis neemt iedere keer. Ja, dat, dat vroeg ik me zo maar af. Ik heb, uh, nou ja, mijn Chinese, het was een Chinese les met vijf van die kwetterende Chinese dames aan de baljongel. Dus. <lacht> ja. <lacht> maar uh, maar uh, uh, ja, goed, ik heb ze natuurlijk aangepakt in de postbak gemist. Maar uh, ja. Ja. Yeah. Ja. Oké, okay, vanuit het hotel gaat het wel, denk ik, naar PostNL. Maar en dan? Ik zit even te denken, want het lijkt mij, volgens mij, alles wat de computer niet kan lezen, dat wordt nog weer handmatig gedaan. Ja, nou dan moet ah, ja, een... weet, je dan, weet je dan of je het naar China of naar Japan of naar Korea of naar uh, weet ik veel waar moet sturen? Nou, er zijn natuurlijk best wel wat buitenlandse werknemers en ik neem aan ook bij de post uit Polen en uit Roemenië en noem het maar. Maar ah, of er ja. ook genoeg Chinezen zitten om dat soort dingen te verwerken, ik vraag het mij af. Ja, precies, Nee, maar goed, als er uh, Roemenië staat of er staat uh, Letvia, dan, dan weet je al wel een beetje. Dan kun je er nog wat mee. klepel en klok en zo. Maar dit is gewoon één kaart vol, kaartvol abracadabra. Ja. Ik kan, niet, ik kan het niet eens natekenen. Laat ze aan uitspreken of lezen. 1121. Ik wil het graag weten, Freek. Nou, dan had je ook nog iets wat wel leuk was. Um, ja, oké. Okay. Misschien... <lacht> ja, zo bracht je het zelf hoor. <lacht> ik ga gewoon mee met je. Oké, dat is dan op een heel ander niveau. Oh. Um, ik durf het bijna niet te zeggen. Als ik <lacht> laat jij wel eens een wind... Nee, nooit, joh. Ik ben een nee, prinsesje. Ja, jij, jij, jij niet, nee. Nou, als mijn broer Windland laat, vind ik hem enorm stinken. Ja. Als ik er zelf in laat, ja, dan loop ik er niet voor weg. Oh, ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, dat is in het. Nee, dat, dat, ik, daar heb ik wel eens mensen over horen praten, inderdaad. Dat het niet stinkt als het van jezelf is. Precies. Ja, en jij wil weten waarom is dat? Ja. Ja, dat is een goede Int vraag. Dat intrigeert maar je weet ook dat ik, ik moet zo, zeg maar, ieder kwartier een keertje de vragen voorlezen. Voor de mensen die net wakker zijn en er misschien verstand van hebben. En eventjes nog moeten weten waar het over gaat. Mm -hmm. Dus ik moet nu echt gewoon de komende anderhalf uur moet ik gaan, moet ik gaan zeggen. Waarom, waarom stinkt een windje van een ander wel? En die van jezelf niet? Nee, daar komt het niet in af. Hé, hey, bedankt hè, Freek. Oké, okay. <laughs> ik blijf luisteren. Ik blijf luisteren. <laughs> oh, mooi. Hé, hey, nacht nog. Ik Dag. Hoi. Hoi.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 in the wind Blowing in the wind was dat van uh, Bob Dylan, natuurlijk 0800-1121. Als je weet waarom een windje van een ander vies ruikt en dat van jezelf niet. Uh, als je weet of uh, post naar China of Japan wel aankomt als je het hier in de brievenbus gooit. En uh, of je stem onherkenbaar gemaakt moet worden als je onherkenbaar gemaakt wil worden in een televisieprogramma. 0800 1121 als je van een van deze zaken verstand hebt. Frans Tempelaars, goeienacht. Ja, goedendacht, met Frans van Amsterdam. Hallo. Uh, mijn vraag. Zoals je weet gebeuren er vaak aanrijdingen op de snelweg... Ja. Op, een, op, een, op een rechtstuk en dan denk je... hoe is dat in godsnaam mogelijk? Ja. Nou is dat vaak, ja, dat, dat mensen in slaap zijn gevallen. Maar naar mijn mening... Is het toch de, de meeste oorzaak is toch door het telefoneren en, en sms'en, denk ik. Dat is mijn mening. Nou vraag ik me af, uh, de KOPD, checkt die het laatst gekozen nummer van de mobiel die ze vinden? Ja. Dan, dan heb je toch uh, eventueel een getuige en, en je kan precies het tijdstip zien. Uh, waarop de aanrijding was. Ja, wat, ja, dat, nou ja, dat vind ik een hele goede. Ja. Dat zou ik graag willen weten. Of dat het lijkt mij heel erg logisch dat ja. dat gedaan wordt. Ja. De, toevallig was er laatst circuleerde via de social media zo'n uh, berichtje van een jongen die nog een uh, mail of een uh, uh, smsje had gestuurd naar zijn beste vriend. Dat net niet helemaal af was en die jongen is dus een ravijn ingereden. Dus dat was uh, dat was daar inderdaad was het wel gecheckt. Ja. Maar eigenlijk zouden dus ze het standaard moeten doen, hè? Ja, ja. Het, het, het lijkt mij toch heel erg logisch dat het gedaan wordt. Ja. Nou, ik, uh, dat is mijn vraag. Misschien dat iemand van de KLPD luistert en, en dat ja. uh, kan bevestigen. Iemand die dat weet, of dat altijd ja. gecheckt wordt... of alleen als er, uh, als er reden is tot, uh, tot twijfel? Het lijkt mij een van, van, de, van de meeste oorzaken... hoor, telefoneren en sms achter Nou, ze doen in Amerika... Uh, dat is alweer heel even uh, geleden dat ik er uh, geweest ben. Maar daar zetten ze dus op sommige plaatsen. een uh, auto neer. met een bordje erbij. Dit is happen. Nou, nee, ik zal het in het Nederlands doen. Uh, dit gebeurt er als je zit te sms'en tijdens het rijden. Dat vond ik wel afschrikwekkend. Want dan zag je zo in elkaar ge de gedeukte auto. waar duidelijk zeg maar iemand. Uh, nou, in ieder geval flink gewond uitgekomen ja. was. En dan, uh, ja, dat was wel een hele duidelijke boodschap. Ja, het is wel preventief natuurlijk. Ja. Nou ja, ik, uh, ik weet eigenlijk niet of ze dat checken. 0800 1121. Ik ga het uh, checken, Frans. Oh, SMS-je wel eens tijdens het rijden. Oké. Je? SMS-je wel eens tijdens het rijden. Nou, ik ben helemaal akselend met rijden. Oh ja, dat is... ik, ik, ik ben blind en, en uh, als ik rijd, dan, dan worden de mensen uh, helemaal gek... ...dat ze getikt van mijn stok op de vang <laughs> <laughs> dus, uh, dus heb ik maar met gestopt. stok. Maar kun je nog wel sms'en? Nee, ook niet. Nee, nee? Nee, nee. Je kunt in principe bestaan er vast wel uh, braille telefoons... Ja, maar dat, dat doe ik niet aan mee allemaal. Nee. Uh, ik denk dat je dan uh, je hele leven blind moet zijn. Ik ben uh, een jaar of zeven, uh, acht blind. En, uh, ja, je hebt het wel eens verteld. Ja, ja. ja en uh, jullie ja, uh, telefoonnummer heb ik ingeprogrammeerd. Dus, uh, Heel verstandig. Heel verstandig. Nou, uh, Frans, ik, uh, ik ga op zoek naar een antwoord. Dank je wel voor je vraag. Oh, okay. Goeienacht. Dag. Hoi. Jolien. Jolien. Hoi, ik ben met Jolien. Jolien. Jolien. Hoi. Ah, zeg het eens. Dus. Nou, een uh, heel goed uh, item. Uh, Michael van Gerwen heeft uh, darten gewonnen. Oh jee, oh er is weer is iets met sport gebeurd, hoor. Ja, dat is uh, darten, weet je wel, met die pijltjes gooien. Ja, van Barney. Ja. Is dus meteen duidelijk. Was... Daar ben ik blijven hangen. En toen hebben we nog Co Stompé gehad. En toen ben hebben we nog. Ben nu uh, Michael die, die... van Gerwen. We hebben nog, er zat nog een hele knappe jongen tussen. Oh, Jelle, Jesse, Jelle. Jelle. Nee hoor, Jelle, nee, nee, nee, nee. nee. Die oh. was niet knap hoor. Oh. Die is een beetje afgeknapt. <laughs> die, kon, die kon zijn pijlen niet waarmaken, zeg maar. Mm, nee, oh. inderdaad. Of jij had je pijlen er niet op gericht. Michael nee. van Gerwen. Ja. Is, nu de, is nu de man of de darts. De one Kampioen, 180. Kampioentje is die geworden van Nederland. Ja. Tegen... Oh. Taylor. Nou, oh. dat wil heel wat zeggen hoor. Ja, want als je Taylor... Uh... Zo. Ja. Nou. Goed. En uh, wat betreft die uh, scheten. Hey, maar, weet, lieve, lieve Jolie, dat was het. Nou ja, nee, ik wil ook even wat zeggen over die scheten. Ja, dat begrijp ik. Maar dit, je belt gewoon alleen maar om te zeggen... dat Michael van Gerben uh, iets met darten gewonnen heeft. Nee, ja, ook dat. Maar ik wil ook wel even wat uh, zeggen over die scheten. Maar, waar, maar, de, maar de, er zit geen vraag of geen antwoord aan dit hele dartverhaal. Ja. Dit is uh, gewoon een mededeling. Ik ben toch zeker langs de lijn niet? Wat ben je langs de lijn? Ik, nee, juist niet. Ja, maar je wilt toch ook iets weten over, over die scheten? Ja, maar ik wil niks weten over darten. Oh, Oké, okay. maar wil je wat weten over de zorg? Nee, ook niet. Dat is Casaluna. Je moet wel je programma's op een rijtje hebben, Jolie. Ja, nee, maar ik wil wel even zeggen dat in de zorg... de hele top moet verdwijnen, zodat de medewerkers... Maar, Jolie, waarom vraag je of ik iets wil weten over de zorg... Als je toch niet luistert naar de antwoord. Nee, maar ik wilde wel even zeggen... Nee, dan, helemaal over niet. De zorg, helemaal de mensen, niet. Nee, de zorg werkt, nee. Dus je hebt al met Michael van stop, op sodium. Nee, mieteruk. Jolie, nee. Ja, de top moet op sodium. Helemaal. De, de, dan verdienen de mensen die hun werk doen uh, wel hun geld. Ik geef je ik, nog één kans. Ja. Het is nu of een vraag of een antwoord. En... Wat vind jij over de medewerkers die hun... Nee, Jolie, nee. Nu ben je helemaal de van het padje. Nee, we gaan natuurlijk niet naar meningen vragen. Dit programma draait om vragen en antwoorden. Dus ja. je moet een vraag stellen of een antwoord geven. Wat vind je van mij? <laughs> Dankjewel, Jolie. Oké. Okay. Doeg. Dat gaat. Sylvanus, goeienacht. Hey, Goeienavond, Gai. Goeienavond. Eh... Um... Ik wil graag een vraag aanvulling geven op uh, juridisch aspect, wat uh, te sprake is geweest vanavond. Oh, wat goed. Ja. Nou, um, even kijken. Dus er zijn twee aspecten. Eén is, uh, het ging over portretrecht en zo, ik wil even iets mededelen. Ik ben gisteren, was ik bij de wedstrijd Chelsea Benfica. Ja. En er zit een uh, journalist van Telegraaf. Ja. Jonge vent, ja. en die zegt netjes, ik ben journalist. Ja. Die heeft mij in de spas, dus die. En die wil weten een aantal dingen van mij. Ja. Ik heb gezegd, daar ga ik niet op in. En dat heeft hij ook niet gerapporteerd. Helemaal niks. Nee. Maar ik zeg de volgende keer, dus hij zal vragen, dat mag hij. Ja. Hij mag vragen wat hij wil. Ja. Ik heb gezegd van, klaar. En ik zeg de volgende keer als we elkaar zien, mag je vijf vragen stellen en een foto nemen. <laughs> Nou ja, goed, zo doe je het. Ik bedoel, dat is mediaal. Maar waarom? Uh, Want wa waarom maak je het die jongen zo moeilijk? Waarom geef je hem niet gewoon een antwoord? Nou, omdat het, niet, het is niet de tijd en de plaats is. Kijk, je hebt wel eens dat je gewoon privé bent en ja. dat je niet, ja, zeg maar, gefotografeerd dan wel anderzijds met media geleerd wil worden. Nee, maar je zegt volgende keer mag het wel. Dus dan kan die, hij, ja, kan, dat hij kan een rondje lopen en weer terugkomen. Dus je maakt nee, het dan nee, een nee, beetje nee, onnodig nee, nee. moeilijk. Jij weet net zo goed als ik, zo zit het niet in elkaar. Oh. Je bent toch mediaal genoeg? Dat, dat, dat, dat, dat gaat niet zo. Oh. Nee, dat gaat anders. Oh. Dan heb ik nog een, een toevoeging aan het uh, uh, portretrecht. en, en uh, wat, wat de wanneer zei ik vond hem trouwens overigens heel erg slim. Ja. Had goede invalshoeken. Uh, waar het om gaat is, um, je, kunt, je kunt heel simpel weg, je hebt, je hebt altijd recht op je eigen recht. Nou, dus ik zeg, ja. Ja, dus ik zeg blijf bij jezelf. Als je toestemming geeft, ja. om welke orde ook je hebt aangeraden, je hebt op een gegeven moment gezegd de camera. Ja, als je in de camera kijkt en je gaat mee, je gaat mee met de flow, ja. dan inderdaad dan doe je mee. Ja. Dat is zo. Echter is het zo, in deze casus, is het zo dat je altijd een toestemming moet geven. De toestemming is niet gegeven op het moment dat je meedoet. De toestemming is gegeven op het moment dat je feitelijk tekent. Nou, volgens mij is dat niet waar. Ja, dat is wel zo. Hmm. Ik ben een beetje eigenwijs misschien. Maar... Nee, nou ja, misschien heb je er meer verstand van dan ik. Nou ja, goed. Ik, ik weet niet wie meer verstand heeft. Ik, ik zeg alleen uh -huh. wat ik denk te weten. Ja. Het enige is... Jij kunt... Hè, jij bent ook een, een, zeg maar een celebrity dan in die zin. In radiowereld en tv-wereld. Maar waar het feitelijk om gaat is... Jij moet altijd toestemming geven. Dus een camera in je werk mee... is niet effectief gemeend als toestemming. Dat is niet zo. Jij... Je kunt toestemming geven op het moment dat jij zegt ik doe mee en dan vervolgens wordt afgetekend. Dat is het verhaal. Ja, nou ja, ik weet... Ik, ik weet dat, is mijn, dat is mijn versie, hè? Volgens mij is dat alleen zo als je de camera niet kunt zien. Oké. Okay, maar dit is, uh, ja, maar, maar, ja dit is, inderdaad, nou ja, precies. Nou, misschien dan kunnen we de vraag nog heel even open laten staan. 0800-1121. Sylvanus, mogen we dit stukje uitzenden? Wat mij betreft zeker. Oh, gelukkig. Nou, dankjewel. Heb je nog een vraag voor mij of niet? Een vraag voor jou? Ja. Ook een stik van de vragen. <laughs> ja. Uh, do, uh, heb je een vraag of niet? Nou, ik wou het eigenlijk hier wel bij laten. Oké, okay, ik laat het dus zo. Oké. Okay. Doei. Natasja. Goedenavond. Goedenavond. Ik, ik wilde graag weten hoe de hik ontstaat. Oh, dat is een goede vraag, ja. Ja. ja. Heb je hem vaak? Ja, en af en toe wel, ja. Dat is irritant. Ja, dat is het ook. Ja. Ik is het, het niet hetzelfde als een boer. Nee, het is inderdaad niet dezelfde, hetzelfde als de boer. Maar het is, uh, uh, als mensen ook tips hebben wat je kunt doen tegen de hik, dat is ook altijd wel uh, leerzaam. Want dat, dat hele verhaal met dat je heel hard moet schrikken, dat werkt niet. Nee. Dat weet ik in ieder geval wel. Het helpt ook niet om heel hard aan iets anders. Wat, wat mij altijd helpt is ondersteboven uit een glas drinken. Dat dus serieus ja. helpt tegen... Ja, ik heb natuurlijk wel eens tijdens de uitzending de hik. En dan heb ik een probleem. Ja. En dan onderstroven ja, uit de glas drinken. Dat helpt. Echt waar. Oh, grappig. Ja, ik denk ik geef het even door. Dankjewel, Natasja, voor je vraag. Ik had nog, nog één vraagje. Ja. Oh. Eh, kijk naar de webcam. Zou je dan eh, nog naar me kunnen zwaaien? Ja, dat kan wel. Oké, okay, dankjewel. Zo goed. Oh, dat komt natuurlijk bij jou met vertraging pas aan. We moet even wachten tot ja, het aankomt. Ja, daarom. Oké, okay, dankjewel. Ja, gezien? Ja. Nog niet. Oh, dat komt zo. Oké. Okay. Doeg! Doei, doei. Hoi. Ja. 0800 Ik ben ook van alle markten thuis. Ja, Ellen. Goeienacht. Ik kom met een beetje een verwarrend verhaal. Oh, fijn. Uh, Altijd leuk. Ja. <laughs> ben jij gewend aan de hand van iedereen? Nee, het is fijn als ik uh, van het veel. van tevoren weet, want dan maak ik er meteen een tekening bij. Ja. Doe maar, ga maar een mooi kloppetje maken. Ja. Um, <laughs> ik bel even de schoonzorg. Uh, komt een vrouw bij de dokter. Het is bijna een klucht. Komt, uh, uh, Zij gaat naar, de, naar uh, 25 jaar lichamelijke klachten. Ja. Komt ze uiteindelijk erachter dat zij een aangeboren afwijking aan haar hartspier heeft. Het ja. hart is bijzonder groot en gezond. Ja. De hartspier zit twee behoorlijke beeldjes op. En de specialist zegt, joe, dit is levensgevaarlijk. Oh. Je mag helemaal niets meer haast. Wat je hoort was dat voetballers zo boemdood neervallen. Ja. Dat is diezelfde afwijking pas geleden. Is iemand net op de rand nog gered. Ja. Maar dat is direct dodelijk als je grote inspanningen levert. Oké, okay. dus en dus ze had 25 jaar geen grote inspanningen geleverd? Nou, ze heeft gewoon geluk gehad. Ze leeft. Oh, dat ook, ja. ja. Ja, ze is, ze is nu midden zestig en ze heeft 30 jaar cadeau gekregen van Stiebeers en ze wel. Yeah. Is, maar yeah. in ieder geval wordt zij dus stijf onder de medicijnen gedrukt. Allemaal bettenblokkers, dat het spieren ontspannen, het hart, de bloeddruk met de knal die onderdruk naar beneden gaat. Nou, daar ben je ziek van. Ze lacht erom, ze zegt, nou, doodgaan moeten we toch allemaal. En dit heb ik nooit geweten. Ik heb wat geweten dat het vast was. Ik ben nu in ieder geval de zekerheid wat ik heb. Ja. Yeah. Ze gaat daar heel fors en flink mee om. Ja. Er is een afspraak gemaakt. Zij moet dus helemaal. Ze mag niks beuren eigenlijk. Dus zodra je kracht gaat zetten, moet je dat laten. Rustig lopen. Maar door we, die, door zullen die we uiteindelijk zijn... wel bij een vraag of een antwoord komen? Want anders dan, ja, zeg maar, ja. zitten we straks in een medisch dossier van ja. 78 nee, pagina's. Nee, nee. Ja. Nou, dan, ga je, dan ga je op een gegeven moment het advies vragen of je een fiets kunt krijgen van de gemeente ja. met trapondersteuning. Ze gaat ja. erheen. Ja. Die staat niet op hun lijstje. Nee. Ze kunnen daar wel via een bijzondere weg ja. achter komen, dat het wel mag. Ze leeft daar hele hebbende ouderen in. Ze heeft geen vermogen om zo'n duur apparaat te kopen. Ze zegt vervolgens: Mijn man, die is al jaren hartpatiënt, mag ik niet op zijn scoopmobiel? Nee, dat mag niet. Oh. Mag ik dan zelf een scoopmobiel? Nee, dat mag ook niet. Nu vraag ik mij af: Ze heeft, ze is, ze heeft een dodelijke klacht. Ja. Specialisten vragen of, of zij daarmee naar het gemeente wil gaan. En dus uh, een therapie. wil opbouwen die neer. Dat wordt finaal geweigerd. Is er iemand die weet of hier nog iets aan te doen is? Want het maar, is bijna um... onmenselijk te noemen. Even voor mij hè Ellen. Want waarom mag zij niet op de scootmobiel van haar man? Omdat hij op zijn naam staat. En dan mag dus geen ander op rijden. Oh, dan mag je daar niet op rijden. Oh. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Het is gewoon veel, veel onwillendheid. En ik heb van iemand anders al gehoord, die had een scoopmobiel. Zijn schoonzus brak haar been. Die mocht zo lang tijdelijk zijn scoopmobiel gebruiken. Oh ja, maar dat mocht dat in kan dit kan geval en mag niet. Dus wel. Ja. Nee, maar deze vrouw zit dus nu een jaar binnen. Komt niet buiten. Hmm. Kan niet lang in de zon. Nou, in de kou ga je niet zitten. Ze komt nergens meer. Dus de, uh, de vraag is, waar kun je je melden als je het oneens bent met een beslissing van nee, uh, de gemeente op niet, het nou. gebied? Heeft iemand ooit zoiets bizars meegemaakt? En hoe zou ja, je maar Ellen, weet je, het is een beetje lastig. Want wij, kijk, als wij geen inzicht hebben in het medisch dossier van jouw schoonzusje... dan mm -hmm. kunnen wij natuurlijk niet inschatten hoe noodzakelijk het is... dat zij ja. op kosten van de gemeenschap zo'n fiets krijgt. Ja. Dus nee, daar kun nog, je nooit iets zinnigs over zeggen. Dus in, in zoverre kunnen we uh, een deskundige nog, uh, nog vinden... Via uh, Radio 1, als we de vraag inderdaad een heel klein beetje ombuigen... en zeggen, nou, als je het niet eens bent met een uitspraak van de gemeente... op het gebied van een bijzondere aanvraag in verband met je gezondheid... wat kun je dan nog doen? Ja, dan kun je in beroep gaan en zo. Dat weet ik dus ook wel. Maar dan ben je nog oh. een keer verder. Ja. Nou, misschien heeft iemand een ervaring en een, een idee Tips. van hoe je dat kunt omzeilen... of hoe je ze daar wel ja. mee onder druk kunt zetten. Want de medisch is het noodzakelijk. En de gemeente is verplicht om zijn burgers te helpen in dit soort situaties. Ja. Maar, maar misschien iemand aan. Nee, maar uitgaand, even, ik speel even advocaat van de duivel... uitgaand van het ja? feit dat wij geen inzicht hebben in een medisch dossier... zou je ook kunnen zeggen dat de gemeente dus besloten heeft... dat, naar aanleiding van wat er in het dossier staat... zo'n fiets nee. helemaal niets toevoegt aan... Nee, Weet je, dat ze wel voor alles zich bij de gemeente kan melden. Dus dat is een beetje lastig. Maar je hebt het verhaal ja, heel één mooi ding, verteld. Eén ding nog. De strikvraag bij hen is geweest: kunt u nog lopen? Dat staat dus in de wet. Staat dat daar. Kunt u nog lopen? Kunt u nog meer lopen dan 100 meter? Ja. Zij zegt: ik kan wel lopen, maar ik mag het dus niet meer. En dat is het dilemma. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, Lacht nee, je? dat is. Ja, ja. Dat, dat wordt daar hetzelfde. <laughs> nee, nee het, het, ja, het doet me wel denken aan andere, het, iets wat nee, uh, verrijkende restricties. in, uh, Maar goed, het, mm -hmm. uh, ik maak ervan in het rijtje vragen van heeft iemand uh, tips voor, voor jouw schoonzusje? Ja, ga. Wat ze kan ga. doen om in ieder geval snel weer vervoer te hebben en uh, aan ja. haar conditie te kunnen werken. Juist, zo is dus medisch noodzakelijk. Ja. Da dankjewel, dankjewel Ellen. En heel lief dankjewel. dat je het voor haar opneemt. Dat vind ik echt, uh, dat is heel ja, schattig. Ja, ik zie dat ja. zij nou geesten kapot begint te gaan door ja. zo vreselijk afgesnauwd te worden en minderwaardig behandeld. Ja, oh, naar is dat. Hè. Ja, dat kan zo met ja. de, de mensen achter de balie... die soms dan niet meer verder kijken dan de, de, de, de balie. Ze zijn geen en totaal geen maatschappelijk werkers meer, zeg ik. Ze zijn van alles niks. Ja. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Ellen. Dankjewel Dank je wel voor je vraag. Ja, Dank Dag. Jasper. Ja, daar zijn we weer. Weet je ja. Witte afviertje. Ja. Ja, die we zouden ophangen, om te beschrijven. Dat heb ik gedaan, Jasper? Ja, dat klopt. Ja, nee, ja. Maar ik heb weinig uh, reacties gezien. Of nee, er... ja, ze zijn bij mij... Ik heb er drie opgehangen hier. En ja. ik kwam hier na een week terug. En ze waren alle drie weg. Nou, was voor, mij, alleen... voor mij was het nogal een domper, zeg maar, op het hele experiment. Ja, voor mij ook. Het witte viertje hangt er nog steeds. Uh... niemand er wat opgeschreven? Nee. Ik heb het gevoel dat ze ernaast gaan krabbelen ook. De, de, de, de, dat is helemaal erg. Gewoon nou, ernaast krabbelen. Ja. Maar heb je het recht om bij Blik op de Weg ook onherkenbaar te worden gemaakt met de stemmen? Natuurlijk. Dat was vraag 1. ja. Ja, ik, ik ben een hang op de tak mensen. Ja, dat weet ik, Jasper. Maar het antwoord is. Het altijd met je bondig te houden. Want er zijn, Nou ja, goed. Ja. Vraag 2: Komen kaartjes met het adres aan. Ja. Die hier gepost worden. Dat vond ik een beetje een gekke vraagstelling. Oh. Als, als er een postcode op staat, dan, dan worden ze wel gepost. Ja, liever, maar dat staat erin op. Dat staat, dat staat erop in Chinese tekens. Dus er is hier geen postbode die dat kan lezen? Nee, oké. Okay. Nou, die komt er niet aan. Dan... <laughs> maar dat is ja. net zoiets als aan een brief aan God, weet je. Vraag dat... ja. vraagt die waarom stinken windjes van anderen wel en die van jezelf niet. Nou, dat ligt gewoon aan het eten. Ja, ik heb ook, uh, denk ik, van... Hé, hey, kruip niks. Oh. Dat is gewoon een uh, goed, vezelrijk uh, patroon. En de kaal op het D? ja moeten we daarover zeggen natuurlijk ja ze kunnen als je, ik weet niet of meer mensen het weten maar zolang je je mobiele telefoon aan hebt want ik neem aan dat bij, bij een laatste koos een telefoonnummer bij betrokken bij een aanrijding dat ja. het mobiel is, is <lacht> ja, het, dat, dan, anders heb je heel lang snoeren aan je vaste telefoon zitten. Nou ja, ja. Op, op, in principe kan het maar ja. uh, Um, nee, dan, nee alles, alles is helemaal uh, te volgen. Te tracen vind ik een mooi woord. Ja, daar. maar doen ze het ook? Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Ze moeten oh. het helemaal terugvorderen. Nou, de hele route, sinds het moment dat jij je mobiele telefoon aanzet, ja. weet je eigenlijk al je hele route die je die dag hebt gedaan. Jasper, dat heb je heel snel gedaan. Dank je wel. Oh, nou, ik kan nog een viertje. Wat? Ontstaat de hik? Ja, oh ja. Dat is een middenrifkrampje. Een middenrifkrampje. Um, dus snel. Uh, Voeding, eh, drank, tot je netnemen, net is even de uh, reden toe. Maar er kunnen ook uh, medische. Uh, maar, maar de nachtzussen is niet voor medische vragen. Nee, dus, precies ja, heel ja. goed, Jasper. Ja. Dus uh, mensen gingen medische vragen, maar. Uh, oh ja, ik had een vraagje over cafeïne. Oh, nou, ook ja. nog? Ja, nou ja, ook nog. Ja. Waarom is het wel, uh, waarom staat het niet tussen, tussen de drank en de en de en de alcohol? Want ik herken gewoon mensen die koffie hebben gedronken, of niet. Ja. Het, het heeft wel degelijk een invloed. Ik weet niet of je die, die spinnentesten hebt gezien. Als je Google doet spider on caffeine... Ja. dan maakt je een heel andere web dan als hij nuchter is, hoor. Oh, echt waar? Ja, Een XCC en LS, LSD-webs zijn het mooist. En uh, een marihuana die haalt de cafeïne diep in met een, met een regelmatig... Uh, het is heel interessant om dat op te zoeken. Google uh, Spider Web uh, cafeïne En dan kom je vanzelf bij al die andere middelen. Oh. Uh, uh, cocaïne. Maar je wil dus eigenlijk weten waarom cafeïne niet als um, ja, verdovend ja, middel te ja, boek staat. Ja, want ik, want ik zie al die kinderen stuiteren. Ik denk, dit, het, nu is wel eens een keer afgelopen. We gaan het vet voedsel aanpakken. Maar uh, cafeïne staat er gewoon in de schap. Ik zie al die kleine kids gewoon met... Uh, ja, de Red Bull en de, ja, en de en die andere... Ja, te, te schreeuwen met elkaar. En, uh, ja, ik heb ook lesgegeven op een, een smokschool. En daar uh, werd het toen nog niet verboden. Maar ik vind dat we daar wel een beetje een, uh, dat het, dat we daar klaar mee zijn eigenlijk. Ik neem hem mee. Dank je wel, Jasper. Right, Goeiedacht. Bye-bye. Dag.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 Starfish fish and coffee, maple syrup and jam. But scotch clouds and a tangerine beside all of a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Stop fish and coffee, maple syrup and jam. Cynthia wore the prettiest dress with different color socks. Sometimes I wonder if the meats were in the nuts Mimosas and jam, butterscotch cloud, tangerine, a side ham. If you set your mind free, maybe you'd understand. Starfish the coffee, mimosas and jam. jail Like the Just one like she draws, the draws on every wall, every, wall in every, school. In every school, but it's all right. It's worth the cost. Gone, gone. I keep saying, stop fish mm -hmm. and coffee, maple syrup mm -hmm. and jam, Buscotch, cloud tangerine, side oil or ham. If you set your mind to it, maybe you'll understand. Mm -hmm. Stop fish mm -hmm. and coffee. I'll jam Een koffie van Prins was dat. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen... als je weet waarom cafeïne niet op de lijst van verdovende middelen staat. Uh, als je tips hebt voor Ellen die met het verhaal kwam over haar schoonzusje uh, die of schoonzusje, dat... Het je dat. Uh, graag een, uh, een aangepaste fiets wilde, maar daar geen toestemming voor krijgt. Omdat ze nog meer dan 100 meter kan lopen. Wie heeft de tips voor haar? Natasja wil weten hoe de hik ontstaan. Uh, Jolie, die vroeg: wat vind je van mij? Ja. Ik, ik kreeg via de chat iemand uh, die zei: Jolie is van het padje. Ja. Ja, wat vind je van mij? Het ja, is natuurlijk een beetje lastig. Ik streep hem ook af ook. Ja, zo. Uh, Frans die, uh, vroeg zich af of de politie aanrijdingen, en bij aanrijdingen nog even checkt... wat het laatste sms nummer is, om te kijken of het daar aan gelegen kan hebben. Freek wil weten of Chinese tekens um, op een briefkaart ervoor zorgen... dat uh, briefkaarten wel of niet aankomen. En waarom een windje van een ander stinkt en dat van jezelf niet... En Joop die vroeg dus of je stem onherkenbaar gemaakt moet worden... als je eist dat je onherkenbaar wil zijn op televisie. 0800-1121. Ruud van Wijk, goeienacht. Hallo. Hallo. Ik wil graag een, uh, iets vragen over uh, of er iemand uh, enig idee heeft... over uh, of enige kennis heeft over uh, Jokja-silver. Dat is uh, een, ja, een beetje oud uh, zilver uit Indonesië. ja. En ik heb een, uh, een zilveren riem van iemand gekregen. En ik wil eigenlijk weten of iemand daar verstand van heeft. Het is uh, uh, Jokja-zilver. Nou, het uh, zilvergehalte is niet groot. Niet, groot dan, of, uh, niet zo groot als uh, bij doorgaans Nederland gemend zijn. Mm -hmm. um, het is, uh, uh, Maar Ruud... Als ja. er nu iemand belt en die zegt, ja, ik heb verstand van jokja zilver. wat ja, dan? Ja, dat wil ik gewoon weten van, er uh, zit op, op, elke, op elke schakel, ja. staat een uh, prachtige vogel. Het is dus heel fijn, racht, fijn zilverwerk. Mm -hmm. En uh, ja, het is een kleine beschadiging aan uh, de gesp. Ja. Uh, dat is het enige eigenlijk. En ik wil graag weten of er iemand daar verstand van heeft. Maar wat je dus eigenlijk ook wil weten is of het iets waard is. Nou uh, ja, een klein beetje. Ja, dat een klein beetje. Ja, dat. dat, dat ja. ja. Nou, 0801121. Jokja Silver. Ik ga mijn best okay. doen, Ruud. Dankjewel afschut. Oké, hoi. Oké, Doei. Doeg. Chibong. Ja, goed, ja, goedemorgen. Ik had. Ik had een ik had een opmerking over die over die blinde telefoon. Ja. Uh, wat is. Uh, de vraag was toch oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, of die verblinden bestonden? Uh, nee, eigenlijk niet. Oh, sorry. Nee, de... nee, nee de... maar ja, nu je het zo in de groep gegooid hebt, geef ook het antwoord maar als je het weet. Nou, besta besta die bestaan wel hoor. Er besta besta bestaan spreken met telefoons. Oh ja, ja nee, nee, nee, nee, dat wist ik inderdaad. Ja. Nee, ja, ik vroeg nee, gewoon sorry. aan... Nee, dat geeft niks. Ik vroeg gewoon aan Frans, die belde, die was blind, uh, of die wel eens sms't En toen zei hij, dat kan niet, want ik ben blind. En toen dacht ik, volgens mij kun je wel ook gewoon sms'en. Er zijn Jawel, vast hoor, telefoons ik. met uh, de met cijfertjes spraak. op de toetsen. Ja, maar met spraak kun je natuurlijk niet sms'en, of wel? Jawel hoor. Oh, dan gebruik je hem daarvoor ook, of niet? Ja. Oh, wat handig. Oh. Het zit op alle iPhones en zo. Handig? En nu? Bij, bij Stichting voor Blinden, bestaan staan ook... Uh, Spreken met telefoons. Ja. Nou, hartstikke goed, dankjewel. Oké. Okay. Goeienacht, hoi. Marco. Hoi, Hallo, je hebt je radio aan en je, uh, je handsfree, uh, denk ik. Je bent nu ook weer helemaal weg. Marco. Nou, dat was toch uh, zeg maar een, uh, een halve seconde ja? of. Ah, kijk, Marco. Je zit in een tunnel, denk ik, met je telefoon ondersteboven. Nee. Uh, Erna, goeienacht. Hallo. Hallo. Hi, Erna. Uh, ik heb een antwoord op uh, de vraag: voor een mevrouw voor een uh, scootmobiel of een fiets met trapondersteuning. Ah, vertel. Uh, ik heb er uh, dus zelf eentje gekregen via de gemeente. Ik heb in het verleden haat gehad. En ik heb nu nog steeds chronisch vermoeidend door. Ja. Uh, en ik, heb, ik kan dus ook wel 100 meter lopen, of meer dan 100 meter. Maar ja. dan ga ik me slopen. Ja. Dus uh, via een revalidatiecentrum hebben ze mij afgeremd, eigenlijk, qua gezondheid. Maar goed, maar wat, af... want wat kan het schoonzusje van Ellen doen om net als zij jij. Kan naar, de gemeente, naar de gemeente van haar gaan. Zij ja. kan via de wet maatschappelijke ondersteuning. Ja. Kan zij een aanvraag doen? En, en zij kan toestemming geven in het, uh, voor haar arts, het medisch dossier, die ze kunnen bekijken. Ze kan zelfs regiotaxi aanvragen, dat heb ik ook. Maar dat is, dat is dus afgewezen, dat heeft ze de, gedaan. Ja, is bij, ze mij ook, en, en bij mij is het ook afgewezen. Ja? En toen heb ik dus via de bijzondere bijstand alsnog de aanvraag gedaan. Ja. En, uh, en toen is het toegekend. Oké, okay, maar ze moet dus ze moet terug naar de gemeente en dan zeggen ik wil ja. via de bijzondere bijstand uh, ja. de aanvraag doen. Ja, maar wet maatschappelijke ondersteuning ja. aanvragen. Ja. En, en dan, uh, dan krijg je natuurlijk of je hebt er geen recht op of wel of geen recht op. Mm -hmm. Dan bijzondere bijstand. Ik zou ook geen fiets krijgen en ik, ik uh, heb ook geen inkomen, geen hoog inkomen. Ik heb een fiets uh, voor niks gekregen. Ik heb geen eigen bijdrage van 500 euro hoeven te betalen. Zo. Omdat je inkomen gewoon nieuw is. Nou ja, dan, uh, dan moet ze gewoon weer terug naar dat loket, ja. ben ik bang. Ja. Nou, hartstikke goed, Erna. Dank je wel. Ik, ik heb zelf alleen maar doorgegeven. Jullie kunnen mijn medische gegevens bij een revalidatiecentrum opvragen. Ja. En uh, een handtekening daarvoor gezet. En, en de huisarts. Ja. En, en daar zoek ik het maar uit. Ja, ja toch? volgens mij is dat het beste om te zeggen, ja. zoek het maar uit, maar ik ga hier niet weg zonder fiets. Ik, ik moet wel eerlijk zeggen, ze zijn meerdere keren bij mij thuis geweest om, om, om te vragen of je wel of niet recht op hebt. Ja. En dus, toen zei ik tegen die vrouw, van een heel leuk mens wel, ik zeg maar als ik daar geen recht op heb, wat doe je dan moeilijk? Uh, dan vraag ik hem gewoon via de bijzondere bijstand aan. Ja, en de regiotaxi die heb ik dus ook gekregen, wel via wetmaatschappelijke ondersteuning. Dus Oké, okay, maar het toverwoord in deze voor het schoonzusje is dus de bijzondere bijstand. Die kant ja. moet je op gaan zoeken. Ja, en als het afgeketst wordt, want uh, in, in, in, in, je krijgt dan een hoorzitting, ja. dan kun je het toelichten. En nee, dan ja, dan maar dat ook... wist ze, maar dan was ze bang dat het een half jaar ging duren. En inmiddels ja, zit dat, dat schoonzusje dat helemaal in de put. Oh. Dat sowieso. De bedoeling oh. gaat niet snel. Oh. Uh, Nee, maar als je die fiets wilt hebben, ik heb er ook lang op moeten wachten, maar ik ben er dol blij mee. Ik kan ja. nu weg zonder dat ik mezelf helemaal sloop. Nee, ja, precies. Nou ja, daarom is het ook zo belangrijk voor Ellen ja. en haar schoonzus. Ja, en taxi kan misschien ook iets voor haar zijn. Hartstikke goed, Erna. Dank je wel. Daar, daar zelfs zullen we recht op hebben en dan betaal je ja. dus maar een heel klein tarief. Dank je wel. Oké. Okay, goeienacht gedaan. nog. Dag. Ja. Okay, Hoi. Doei. Robert Verkade. Ja, goeienacht. Goeienacht. hi. Hallo. Ik had een vraag over uh, eieren. Ja. Sommige eieren zijn wit, ja. andere bruin, maar de meest gangbare eieren zijn bruin. Ja. Maar ik vraag me eens dus af uh, hoe dat proces uh, in elkaar zit, want dat sommige eieren wit en de andere bruin zijn. Dat is, oh, we dat hebben die is. vraag een keer gehad. Het is zo oh, vervelend dat ik. dat ik. Ja, maar. Ik... Weet Geef dan maar meteen het antwoord. Dan. Ja, maar ik weet het niet meer. Het, het heeft ermee te maken dat kippen ook bruin of wit zijn. Maar de, er waren bepaalde merken kippen die bruine eieren gaven... en bepaalde merken kippen die witte eieren gaven. Maar welke dat waren? Ik weet het niet meer. Gelukkig maar, want niet iedereen heeft natuurlijk vorige keer geluisterd. En de clue van dit programma is ook dat je gaat nadenken... over dingen waar je nog nooit over nageden, gedenkt, gedacht hebt. Dus, ja. dus nu gooien we de eieren in de groep. En dan is er toch al, zijn er toch mensen... Kijk, er zijn nu twee mensen die zitten nu thuis mee te schrijven... die denken, hebben we al een keer gehad. Maar de rest... Ja, dat die andere 80.000... Oh, dat ik weet ik toch niet meer. Dat onthouden. Als ik dat kon onthouden, kon ik ook wel onthouden wat het antwoord was. Ja, dat is een goede. Maar er is nu de, de, de, de, de, de meeste mensen denken nu... Ja, hoe zit dat? Dus 0800 1121. Ik ga mijn best doen. Heb je onlangs toevallig uh, kippen ge... um, Nou, toevallig een uh, vriend van mij. Uh, die heeft, uh, via Skype heb je ook via de webcam laten zien. Oh. Is er vandaag een kuikentje geboren. Ach, eerlijk. Ja. Jij hebt zitten skypen met een was, kuikentje was dan... vandaag. Nou, als zo'n beest uit het ei komt, ja. viel hem ook op. Want ik was nog dat filmpje aan het kijken dat hij eruit kwam. Ja. Nou, hij is, had hem, uh, die beelden weer live staan. Uh, ja, hij was toen straks nog, dat uh, ja, was anderhalf uur geleden was hij nog even. Uh. Ja, wat dat gaat toch snel, man. Dan die veer al helemaal opgedroogd en het loopt al en het pikt. Ongelooflijk, het beeld, hè? Alweer. Ja. En dit, nou, wat, wat dat betreft zijn mensenbaby's een beetje traag? Ja, eigenlijk wel, ja. Die liggen toch al vaak gemiddeld een, een, een maand of acht gewoon een beetje te trappelen. Ja. Ja, goed. Maar het ei doet me ook een beetje denken aan, uh, aan de buik van, van een vrouw die zwanger is. Maar dan, snap je wat ik bedoel? Maar dan helemaal anders. We gaan naar maar het nieuws. Ik ga ik vind... op zoek naar een eierenantwoord voor je, Robert. Dank je wel voor okay. de vraag. 0800-1121. Wit of blauw.